Luister, als dat beeld gefotografeerd is tegen een achtergrond van plantjes uit Pakweg uh, Zuid-Amerika, dan heeft het in de jaren 40 een tijd niet op de plaats gestaan waar het zogezegd al meer dan vier eeuwen niet is weggeweest. Onze lieve vrouwenkerk hier. Dan is het eruit weggenomen. Door wie? En waarom? Ja, dat is de vraag natuurlijk. Ja, misschien wel meer dan dat, Vermeulen. Misschien verklaart die foto meer over wat er de laatste tijd allemaal in Brugge gebeurt, dat we nu al vermoeden. Excusez, ik zoek het Paterzol. Op oh, Paterzal, dat is er in de gebeurtenis. Ze zitten dat kastier, toch? Ja. Dat is grove kastier. Mm -hmm. En als je daar voorbij gaat, paar pakt tweede of derde straatje links... Mm -hmm. ...toen zij in Paterzal. Mm -hmm. Dank u wel. Dat is het feit te gaan eten? Nee, nee, ik ga er iemand bezoeken. Oh, wat anders. Ik heb wel meer restaurantjes, hè. De beste van Gerne. Dat is niet nodig, hè. Nogmaals bedankt, hè. Dat is gedaan, jongen. Nicolai? Ja, En u bent? Degene die u gisteren heeft gebeld. Mijn naam doet er niet toe. Komt u binnen? U bent mooi op tijd. Ik hou mij aan mijn afspraak. Hier langs. Mag ik uw mantel? Alsjeblieft. Gaat u zitten? Wat drinkt u? Een wijntje graag. Pinot Noir? Perfecto. U woont hier erg mooi. Een oud klooster. Die paters wisten vroeger wel waar en hoe ze hun kloosters moesten bouwen. U zei aan de telefoon dat u iets voor me had. Als ik goed ben ingericht, toch? Wat weet u van mij? Dat u lasser bent in het metaalbedrijf. Dat u uw gewone inkomen wel eens wil aanvullen... met een extraatje om uw hobby's te financieren. Hobby's? Ja, kleren van Armani, ruim appartement... verlekkerd op het beste wat de tafel schaft... dure spullen of... Aan welk extraatje dacht u? Ik weet dat uw specialiteit juwelen is... maar uh, dit is iets helemaal anders. Heeft niet. Als het goed betaalt, accepteer ik iedere klus... 1 miljoen. Wat dan? 400.000 nu, de rest na afloop van de opdracht. En wat is die opdracht dan wel? Geen gewone kraak, neem ik aan. Alles behalve, springlading plaatsen op de bovenste verdieping van het Belfort van Brugge. Wauw. U aarzelt? De zaak is, monsieur, stelen is één ding, een bom plaatsen een andere. Dat is wat van u verwacht wordt, plaatsen. Meer niet. Wij zorgen ervoor dat de bom van op afstand tot ontsteking wordt gebracht. Ja, maar. Waarom doet u dat zelf niet? Ik bedoel, waarom hebt u één miljoen over voor het naar boven brengen van die bom? Omdat een gevel beklimmen niet mijn favoriete bezigheid is. Ah. Ha. Het moet langs buiten gebeuren. En s'nachts. U staat toch in het milieu bekend als een uitstekende geveltoerist? U dacht toch niet met een springlading op zak ongemerkte torentrap te kunnen opgaan? En dan stel ik voor mijn heerschaften dat we het ze verbruggen Brugge hebben. Ja, vertel maar, Karl. Uh, het, die stenen zaken hier. Het stadsbestuur blijft moeilijk doen. Zij vindt het idee om een deel van de polders te ontsluiten... en ten noorden van Brugge een slaapstad te bouwen, maar niets. Mm -hmm. Weten zij dat die idee van ons komt? we kindermanreis? Nee, natuurlijk niet. We hebben onze eigen mensen in Brugge. Ja, die hebben nou dan toch niet weer van terecht gebracht. Toch, Ach. toch. Sinds we die fase 2 begonnen zijn. Hoe zat dat weer met die fase 2... De vraag van de bevolking naar zo'n slaapstad doen toenemen door de mensen uit de binnenstad van Brugge weg te jagen. Door paniek te zaaien. Stimmt. Door het daar onveilig te maken zodat iedereen er weg wil en de prijs van de huizen en de winkels omlaag gaat. Ja, nee. ja, zodat kinderman die kan kopen en van Brugge een soort luchtmuseum kan maken. Ah, ja, een culturele Disneyland. Ja, waar toeristen baas zijn. En wij de laken zijn, niet? Dat onveilig maken lukt dat een beetje. Hm, mogen niet klaar. Eerst hebben we, zoals u weet, onze vriend Muller laten Ach, uitschakelen. Ach ja, Muller. kon zijn mond niet houden, hè? Zeker niet als hij gedronken had. Dan bracht hij de ganse organisatie in oh. gevaar. En de oh. dada? Onbekend natuurlijk. Hmm. Volgens onze laatste informatie zit de politie op een totaal verkeerd spoor. Ja, om zo beter, onthouder. Mm -hmm. Er is de bomaanslag geweest op het beeld van Guido Gezelle. Wie was dat? Een Vlaamse Dichter van meer dan een eeuw geleden, uh, niet veel te betekenen, maar voor die Vlamen een wichtig symbool. Ja, en und... wie had dat gemaakt? Een oude Bekende, Gianni Caprese. Toch geen familie van de alte Caprese? Zo. En uh, de alte Caprese, wie was dat nu weer? Helmut, oké, okay, je bent nog jong, maar je weet toch, hoe we na de oorlog met de kunnen beginnen zijn. Ja, met het geld van de partij. Ja? Met de nieuwelungenschaft, ja. Het goud dat wij verborgen hebben kunnen houden. In het deplits, ja. Richtig. Mede door de dode hulp van Witte Lokkepreis. De Alten, zoals hij hier genoemd wordt. Mm. En het is zijn zoon die nu in onze opdracht een tweede aanslag voorbereidt. Ach zo, nog een standbeeld. Wel voort. De trots van Brugge. Als dat lukt, is alles in orde. Er wil niemand nog in Brugge blijven wonen en wij komen alle huizen op. Zeker na de edelmoedige daad. Uh, edelmoedige daad? Uh... We zullen achteraf toe gaan bieden de restauratie van het Belfort te bekostigen. Ah, oh, ja, ja, ja, ja. Met dat Heenbrugge voor kinderman op de knieën valt. Zoals hij hier genoemd wordt. Hmm. En het is zijn zoon die nu in onze opdracht een tweede aanslag voorbereidt. Ach zo, nog een standbeeld. Belfort, de trots van Brugge. Als dat lukt, is alles in orde. Er wil niemand nog in Brugge blijven wonen, en wij komen alle huizen op. Zeker na de edelmoedige daad. Eh, eten hoe moed ik het haat? Eh. We zullen achteraf toe gaan bieden de restauratie van het Belvort te bekostigen. Ah, ja, ja, ja. ja. Met hem dat hij Brugge voor kinderman op de knieën valt. Hoe laat, zegt je? Rond de twaalf. In de staminé. Ah. Oké, okay, Peter, ik zal er zijn. Zeg, van waar belt jij nu? Ik kom juist het gerechtshof binnen, waarom? Klinkt als een zwembad. Ja, die gsm. Ja. Ik ga een duik nemen. Een duik in het werk. Allee, tot seks, hè? Yo. Mevrouw de substituut. Meneer het onderzoeksrichter. Hebt u een ogenblikje, mevrouw Martens? Gooi ik wil eigenlijk net... Het is me... vrij belangrijk. En ik zie niet zo onmiddellijk een ander moment om u onder vier ogen te kunnen spreken. Als ik u vragen mag. Ja, als u het echt nodig vindt. Dan. Alsjeblieft. Dank u. Gaat u zitten. Dank u wel. Kijk, mevrouw de substituut, de reden waarom ik u wou zien heeft alles te maken met uw werk. Niet dat we ontevreden zijn over de resultaten aan zich... of dat er enige twijfel zou bestaan of u over de mogelijkheden en intrinsieke bekwaamheid beschikt... die vereist zijn bij het uitoefenen van een functie als de uwe. Het is mij even min. Uh, meneer Dirks, neem mij niet kwalijk. Maar als u wat op mij aan te merken hebt, doe dat dan meteen. Ik kan best kritiek verdragen, hoor. Ja, ik leid het ook voor mezelf. Wat in, mevrouw de substituut? Een medewerker terechtwijzen is voor niemand aangenaam. Ah, u moet mij terechtwijzen. Uw plichten als magistraat in herinnering brengen, ja. In verband met. In verband met de manier waarop u zich inlaat met. Uh... Nou. Het klinkt misschien pejoratief, maar is hier gewoon een vaststelling in van een hiërarchische realiteit. De manier dus waarop u zich inlaat met het voetvolk van de politie, als u begrijpt wat ik bedoel. Nee. Kom, kom, mevrouw de substitute. Nee, nee, meneer Diriks, nee, ik begrijp u niet. Ik kan me niet voorstellen hoe ik mij op professioneel vlak iets te verwijten heb. Dat hebt u ook nog niet. Het is de vermenging met uw privéleven, die... Ja, Excuseer, maar daar heeft niemand zaken mee, hè? niemand. Toch wel? Als het gevaar bestaat dat het uw functioneren binnen het gerechtelijk apparaat kan beïnvloeden. En doet het dat? Hebt u daar aanwijzingen van? Bewijzen soms? Mevrouw Martens, u zei net dat u wel wat kritiek kon verdragen. Ja, vredagen. kritiek, meneer de onderzoeksrechter. Vage beschuldigingen niet. Ik beschuldig u niet. Ik stel alleen vast. Ik... En samen met mij vele anderen binnen dit oh. gebouw. Oh ja, ja. Broekscheiders van mannen ah. die bij u komen uitwellen omdat ze ooit bij mij een blauwtje hebben gelopen. en zich nu in hun kruis getast Mevrouw, hebben. Mevrouw, alstublieft, een dergelijke taal zijn we hier niet gewoon. Ja, een dergelijke achterbakse houding blijkbaar wel? Wat kan het die vele anderen schelen dat ik een relatie heb met de adjunctcommissaris van de gerechtelijke politie? Meer dan u denkt. De bekommernis dat u door uw functie uw partner in zijn werk onder druk zou kunnen zetten. <laughs> bekommernis? En... Maar zo meteen gaat u mij nog vertellen dat het uit medelijden met die arme van in is dat u mij op het matje roept. Het is <laughs> geen zin een realistisch ingeschatte situatie te gaan vertekenen door belachelijke overdrijvingen, mevrouw de substituut. Precies. Bovendien, u hebt me niet laten uitspreken. Oh, sorry hoor. Als ik het over een bekommernis had, dan geldt die ook voor uw persoon. En niemand kan zich namelijk voorstellen dat de relatie waarvan u het bestaan nu juist zelf hebt toegegeven, uw carrière ten goede kan komen. Ja, wat is dit hier? Een gerechtshof of een beschutte werkplaats? Mijn carrière, mijn relaties, mijn leven, dat is mijn zaak. En mijn zaak alleen, meneer Dirks. Mevrouw? En als ik behoefte heb aan het advies en de goede raad van bezorgde collega's, dan zal ik daar zelf wel om vragen. Maar dat is op dit ogenblik, het spijt mij, allerminst het geval. En als u mij nu wilt excuseren? Want als ik hier nog lang blijf zitten, groeit bij velen misschien de bekommernis dat ik hier zit te slijmen. Om mijn carrière een duwtje te geven. Begrijpt u? Als dit bekend geraakt, dan krijgt extreme rechts in Brugge een veeg uit de pan. Binnen zes jaar, bij de volgende verkiezingen... Beter, laat dan nooit. De Madonna van Michelangelo, jongen, wie daaraan raakt... krijgt elke rechtgeaarde bruggeling tegen zich. Ja, alleen spijtig. Ah, hier is hij. Hallo, Peter. Hallo. Hallo. Ah, gaan we Ga zitten. Vergis het me? Of staat de barometer op winderig weer? Op storm, zeg maar. Mijn fout? Ja. Mijn nee, ver. Ja en nee. Hoe dat? Wat heb ik nu weer gedaan? Ja, blijkbaar dat je nog altijd bezig bent. Mijn carrière in gevaar te brengen. Wat? Ik? Goedemiddag, mevrouw. Wat zal het zijn? Droegen ze graag. Ja? Willen de heren nog iets zien? Nee, nee, voorlopig niks. Oké, okay, dank u wel. Wat is dat van die carrière? Ja, ik ben vanmorgen de les gelezen. Door wie? Door meneer de onderzoeksrichter Dirix. Wat had die slijmbal te vertellen? ...dat ik mij minder moest ophouden met het voetvolk van de politie. Wat? Ja, en ik moest beseffen dat een... Wacht, hè. Dat een intieme relatie met een zekere adjunctcommissaris van de gerechtelijke politie... ...mijn carrière wel eens negatief zou kunnen beïnvloeden. Vandaar... Nou, waar bemoeit die janlul zich, verdomme meid? Ja, alsjeblieft. Straks horen ze je nog op het gerechtshof. Dat ze het horen, verdomme meid? Ja, je nee. kalle man, je hebt geleid. Ik weet het. Hou alsjeblieft een beetje in. Ik zou nog wel eens graag in les willen terugkomen. De pretentie non de ju omdat dat af en toe een onderzoekske mag leiden... ...denkt meneer dat hij op alles en iedereen wat mag zeggen. Ik heb u toch niet laten doen? Nou, natuurlijk niet. Ik heb hem geantwoord dat mijn privéleven hem geen fluit aangaat. Nou. En ik niet gediend ben met op- of aanmerkingen... ...die ingegeven worden door naaiever of jaloezie. Goed zo, Maarten. Slaat die jammer voeten maar in zijn vet stoven. Ja, maar... ...ik kan wel zeggen dat ik zelf ongeveer het kooppunt had bereikt... ...toen hij bij hem wegging. Echt, hier, hier. Kijk, nu een keer over vertellen. Ik, mijn, mijn, ik zit hier nog te trillen op mijn benen. En een droge Af. Dank u wel. Nee, jij doet ook iets. Wat? Ja, daarom hadden we hier toch afgesproken, Peter. Ah, uh, ja, ja, ja. Iets uh, wat we van de Kee hebben vernomen. Ja, en hij op zijn beurt van het bundescriminaal Ja, en? Over Muller. Zijn vader was een nazi. Zo zullen er wel meer Duitsers zijn, hè. Als... Maar niet veel waarvan die vader op het einde van de oorlog ook verantwoordelijk is geweest voor het stelen... en het transporteren naar Duitsland van de Madonna uit onze lieve vrouwenkerk. Het is niet. Peter. Uh, ja, ja, ja. Iets uh, wat we van de Kee hebben vernomen. Ja, en hij op zijn beurt van het Bundescriminaal. Ja, en? Over Muller. Zijn vader was een nazi. Ja, zo zullen er wel meer Duitsers zijn, jongens. Ja, maar niet veel waarvan die vader op het einde van de oorlog ook verantwoordelijk is geweest voor het steden... en het transporteren naar Duitsland van de Madonna uit onze lieve vrouwenkerk. Het is niet waar... Geef toe dat ze je flink verdedigd heeft, hè. Wie? Wie God nog aan toe... Pieter, wat moet Annelore nog allemaal voor je doen... ...voor ze eindelijk de enige vrouw in je leven mag zijn? Dat is ze toch al? Ah, Natasja is dus verleden tijd. Nou, Natasja heeft toch niks te betekenen... ...dat ze een <laughs> tussendoortje, een <accidente> parcours. <laughs> ik ben ervan overtuigd dat Annelore daar niet in het minst bezwaar tegen heeft. Durf mag... het niet haar daar iets over te zeggen, hè? Mijn lippen blijven verzegeld, dat heb ik je vroeger al beloofd. Vrouwen begrijpen zoiets niet. Ja, sommige mannen evenmin. min. Ja, je hebt mannen en mannen, ja, hè? Ja, ja, ja, kom. Laten we het onderwerp maar afsluiten voor je weer met een... ...flauwe Jeannette pakt. Pieter, heb je dit al eens bekeken? Hier? Wat is dat? Dat is de volledige fax die de Kee van het Bundescriminaal Amt heeft ontvangen. Vier bladzijden informatie over het geval Muller. Vier bladzijden bondig samenvatten in de tijd dat ik voor ons twee een koffie uitschenk. Dat is iets voor u. Ik luister. <laughs> Goed. Hij is geboren in 1935 in Halstad. Tja. Wat? Halstead? Ligt dat niet in Oostenrijk? Ja, de Mullers hadden zich al een tijd tot Duitse laten nationaliseren. Ach, zo. Die andere Oostenrijker achterna. Op oh, meer dan één manier. Müller, hè? onze Müller. Verjaarde op 20 april. 20... Is dat niet... Ja, ja, dezelfde dag als de grote Führer, jawohl. Vader Müller heeft zijn grote voorman dus niet alleen eer betoond met een gestrekte voorarm. Vader Müller, hè? Frans was zijn voornaam, maakte in het begin van de jaren 30 carrière bij de SA, de stormabteilung van de nazi's. Dan kwam ik terecht bij de SS, waarin hij in minder dan geen tijd tot majoor werd gepromoveerd. Een partijman tot en met. Ja, ja. Zonder twijfel. Geen wonder dan ook dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog door Himmler met een bijzondere opdracht werd belast. Hij moest namelijk aan het hoofd van een speciale eenheid Europa afschuimen, waardevolle kunstvoorwerpen opsporen en deze zo snel mogelijk naar Duitsland laten overbrengen. En zo heeft hij ook de Madonna laten verdwijnen. Ja, en dat was zeker geen toeval, hè, want Frans Muller kende Brugge. O ja? Ja, in Hallstatt wordt verteld dat hij een tijd met een schilderende corporaal heeft opgetrokken. Ze hadden elkaar tijdens de grote oorlog leren kennen. Ook dat nog. En toen de toekomstige vurer gewond raakte en in de omgeving van Brugge werd verzorgd... bezocht Mulles een strijdmakker verschillende keren in het lazaret. Van die gelegenheid maakte hij gebruik om Brugge te verkennen. En eh, hij werd verliefd op Brugge. Ja, maar ging er achteraf met een van haar waardevolste pronkstukken vandoor. Knappe minnaar. Ik heb altijd gedacht dat het verhaal van die gestolen Madonna een soort stadslegend was. Maar nee, maar nee. Het is effectief in 1944 gestolen. En een jaar later door de Amerikanen teruggevonden in een zoutmijn. Nabij het Alt Alt-Azé. Inderdaad, commissaris. En dat had allemaal kunnen vermeden worden. Uh -huh. Ja, sorry dat ik ertussen kom, maar ik zit hier te werken en ik hoor waar u over bezig bent zitten. Ja? Maar die diefstal was echt niet nodig geweest, weet je? Karinneke, bij mijn weten is geen enkele diefstal dat. Ja, maar nee, ik bedoel, de Duitsers zelf hebben het willen tegenhouden. Jij weet er precies meer van. Ja. Van mijn grootvader, ja. Die was tijdens de oorlog misdienaar in de Onze Lieve Vrouwenkerk. Oh, hij heeft dat verhaal meer dan eens verteld. Van een zekere Saiterich. En dat zou een of andere Duitse hoge pief geweest zijn tijdens de bezetting. En die Seiterich zou bij een toenmalige substituut verschillende keren hebben aangedrongen het beeld te verbergen. Mm. Maar die substituut zou het vertikt hebben de bisschop te verwittigen omdat hij bevriend was met verschillende SS-officieren. Dat zijn heel wat saus, Karin. Ja, <laughs> ja commissaris, ik heb er nog een. De naam van die substituut zou in beperkte kringen gekend zijn. Ja, de oorlog is al meer dan vijftig jaar voorbij. De man in kwestie zal al wel dood zijn, zeker? Nou ja, dat wel, maar... Uh, zijn zoon heeft niet graag dat het verleden van zijn vader te veel in de aandacht komt. Gij kent die zoon? Ik heb zijn naam horen vallen, ja, maar... Uh, ik ben voorzichtig met die dingen. Karinneke, als we beloven nooit te zullen vertellen van wie we het weten... Uh -huh. Zou het ons dan kunnen zeggen wie het is? Wel... Wat ik altijd gehoord heb, hè? maar ik zeg het onder voorbehoud. Mm -hmm. ja. Dirks. Wablief, de onderzoeksrechter? Dezelfde, ja. Moment, moment. Veronderstel dat de informatie die we daar straks van Karin hebben gekregen juist is. Ieder pas toch maar op met sterke verhalen... waarmee dronken grootvaders op familiefeesten uitpakken. Ja, veronderstel, zeg ik, gewoon even als hypothese. Dan wordt een en ander wel snel duidelijk. Ja, zoals? Waarom Dierik zal de hele tijd zo moeilijk doet? Eerst probeert hij mij af te dreigen... door te zeggen dat hij het onderzoek aan iemand anders gaat geven. Dan suggereert hij Hannelore om mij te laten vallen. Jij denkt dat hij redenen heeft om de oplossing van de zaak Muller tegen te werken? Eén reden, maar die is belangrijk genoeg voor hem. Papa Dirk. Ja. De zoon weet dat Muller de zoon is van een SS-officier. En is bang dat de waarheid over de rol die Dirk Senior tijdens de oorlog heeft gespeeld... aan het licht zou komen. Maar dat is een zware beschuldiging. Om die hard te kunnen maken... Gied ook, we hebben toch tijd... En de puzzel is nog ver van volledig. Maar ik zie al heel wat stukjes die in elkaar beginnen passen. Ik zie er alvast eentje dat blijkbaar uit een andere puzzel komt. Nou, Welk? De foto die we bij Muller gevonden hebben. De Madonna met de Zuid-Amerikaanse achtergrond. Nou, veel nazi's zijn onmiddellijk na de oorlog naar Zuid-Amerika gevlucht. Dat is toch algemeen geweten? En zo zou het beeld meegenomen zijn. Tuurlijk. Om hetzelfde jaren weer in Duitsland te zijn. Want ik zei het al... De Amerikanen hebben het daar teruggevonden. Ja, wie weet volgens welke rare logica dat nazi gespuis wel geredeneerd heeft. Er zijn er die beweren dat al hun goud nog ergens in Duitsland bedankt, verborgen. Bedankt, ja. Kom, commissaris. Groot nieuws. Jullie zijn toch op zoek naar een Nederlander, is het niet? Een hmm? zekere Adriaan. Finkel? Juist. Die is op de avond van de moord gesignaleerd in de buurt van Muller. Ah, en de dag daarna sporeloos verdwenen. Precies. Er is net een bericht binnengelopen uit Groningen van mijn collega Tjepke ja. Het is niet waar. Hebben ze Finkel gevonden? Ja. Yes! Heel veel reden tot jagger is er niet van in. Nou ja, winkel is dood. Zijn huis is vannacht afgebrand. En hij is in de vlammen omgekomen. Nieuws, jullie zijn toch op zoek naar een Nederlander, is het niet? Een hmm? zekere Adriaan. Finkel? Juist. Die is op de avond van de moord gesignaleerd in de buurt van Muller. Ja, de dag daarna, spoorloos verdwenen. Precies. Dus er is net een bericht binnengelopen uit Groningen van mijn collega Tjepkema. Hmm? Het is niet waar. Hebben ze Finkel gevonden? Ja. Yes. Heel veel reden tot de is er niet van in. Ja, hoe? Finkel we... is dood. Zijn huis is vannacht afgebrand en hij is in de vlammen omgekomen. Wat wil je? De, onze lieve vrouwenkerk ligt op een van de belangrijkste wandelroutes door Brugge. En iedereen wil natuurlijk de Madonna zien. Ja, maar de, er is hier wel meer dat de moeite loont. Hè? De, de 16e eeuwse praalgraaf van Karel de Stouten en Maria van Bourgondië bijvoorbeeld. Daar, in het hoogkoor. En, en Pieter, de toren. 122 meter hoog. En helemaal in baksteen. En dan heb je... Ja, gisteren... dank u, Guido. Als ik ooit een volledige rondleiding wil, dan zal ik zeker aan u denken... Ja. Laten we eerst maar eens gaan kijken naar datgene waar we voor gekomen zijn. Het werk van onze vriend daar. Onze vriend? Michelangelo's als zich geplateerd. Dat bewijst eveneens het belang van terug in de 15e, 16e eeuw. Er bestond ook een levendige handel van hieruit met Italië en omgekeerd. Mm -hmm. Soms bracht de kopie de waardevolle kunstwerken mee. En zo is het ook gebeurd met deze heilige maagd met kind. Mm -hmm. Michelangelo, beste mensen, was met Leonardo da Vinci, ja, de meest complete kunstenaar van de Italiaanse renaissance. Mm -hmm. Zij waren de voorlopers van een stroming die de West-Europese beschaving naar Nieuwe Horizonten voerde. Michelangelo Buonarotti was een uomo universale. Hij was zelfbewust, arrogant, nukkig. Hij ging met pauzen in, in de clinch en weigerde zich te onderwerpen aan de starre regels die zijn kunst beperkten. De gevrochten zijn gelouterde kunstwerken. En dat kunt u merken aan dit beeld hier. Bon, cette Weet je wat ik vind? Nee. Het is een knap beeld, daar van. Maar is dat kind niet wat te groot in verhouding met zijn moeder? Dat is bij dit soort beelden wel eens meer het geval. Het, het heeft onder andere te maken met perspectief. Soms werden die beelden nogal hoog geplaatst... en dan moesten die afmetingen wat aangepast worden. De, dat is bijvoorbeeld een van de redenen, Pieter... waarom Michelangelo, zijn beroemde David in Firenze... vrij grote handen heeft gegeven. Ja, maar nog iets, dat gezicht. Wat is er met dat gezicht? Het ja, lijkt dat niet heel erg op dat van de Pieta in Rome. Ik maar... ben nu wel geen kunstkenner, maar toch... De verklaring daarvoor okay. ligt... Wacht eens, de, de gids zegt er juist iets over. Men zegt op Michelangelo... Toen hij de opdracht voor het beeld kreeg, op zoek ging naar een passend model. Ja. Hij wilde een jonge vrouw beeld met de onschuld van een maagd en de edele trekken van een dame. Nu, na lang peuren vond hij een meisje bereid om voor hem te poseren. En omdat ze van adellijke bloeden was, noemde hij haar La Contessina, ja? het gravinnetje. Nu, tijdens het werk werd hij verliefd op haar, maar... De liefde werd onbeantwoord. Daar hadden ze in die tijd dus ook al last van die tijd. Zoals dat toen gebruikelijk was, werd La Cortesina uitgehuweld aan een rijke Florentijnse koopman. Nu, Michelangelo, die zich verzette tegen alles wat kleinburgerlijk was, raakte zo gefrustreerd dat hij achteraan in het voetstuk de initialen M.F. bijtelde. M.F. Ja, meneer, M.F. inderdaad, ja. ja dat klopt toch niet, meneer? Ik wil zeggen. Moest dat die MB zijn? Michelangelo Buonarroti. <gif> ah, als het de bedoeling was zijn naam te vermelden, natuurlijk wel. Maar we weten dat Michelangelo geen enkel van zijn werken heeft gesigneerd. Dit beeld, dames en heren, is echter een ode aan de liefde van een groot kunstenaar voor zijn Florentijns liefje. MF staat voor Mia Fiorentina. Mijn kleine Florentijnse. Ah, ja. Ja, ja, ja, ja. Zullen we nu even samen kijken welke indruk het van het beeld uitgaat? Kijk, ik weet niet hoe het is bij u, dames en heren, maar mij verraadt de blik van deze Madonna een zekere melancholie. Oké, okay, goed. ben je al weg? Mensana incorpore sano, Guido. Een vleugje geestelijk voedsel mag er af en toe zijn, maar wat me voor het moment meer aanspreekt is een Irish Coffee en l'estaminet. Zullen we? Het is vroeg dit jaar. Ik kan me niet herinneren dat het al ooit zoveel gesneeuwd heeft in november. Hallo, uh, iemand thuis? Uh, ja, ja, ja. ja. Ik, ik was net aan het denken, Pieter. Die Irish coffee kunnen we niet uitstellen tot vanavond. Oh. Ja? Maar je weet hoeveel werk we nog hebben. Ja, precies de... of een babbel in Lestamine geen werken kan zijn. Ja, jawel, jawel. Teut, maar ik teut, zou graag... teut, als u overste iets besleest, moet u daar niet te veel tegen inbrengen. brengen. Maar kijk wie we daar hebben, agenten Ah, oh, Commissaris... Wat doet jij hier, in Eh, ah, uh, hier zit, Groeningen Museum bewaken. Ah? Ah ja, ik moet kijken iedereen die hem verdacht gedraagt in te oog en, en eventueel fotograferen. En? Al wat gezien? Oh, geen mens. Ah, ik zou zeggen, trek ons eens, hè. <laughs> ja. Maar dat gaan die van het stadsbestuur waarschijnlijk niet geestig vinden. Nee, het stadsbestuur niet alleen, vrees ik. Oh, zeg... Er zijn plezantere dingen, Wij hè, dan hier heel de dag staan niks te doen, goed geweten. weten. Ja, zolang je kunt niks, des te beter voor u, hè. Ja. Dat betekent dat er geen gevaar dreigt. Zo kunnen we natuurlijk aan alles een uitleg geven. Daar <laughs> zijn we toch voor, hè, en Niels. Ja. Wij leggen het uit en Gelle doet het. Ja. Zij, als ik u niet beter kende, hè? ik zou nog denken dat je het meent, toch? Karin, hou er de moed in. Ja. Begin al te scheberen. Het zal rap zes uur zijn. Ja. Groetjes. Commissaris, brigadier. Ja, Versavel, mm -hmm. doet u dat niet nadenken, ja, wat voor gelukszak jij zijt. Voor hetzelfde geld had jij nu ook gelijk neels urenlang voor een of ander monument kunnen staan, Geel Ogen. Oh, je wilt zeggen dat ik dankbaar mag zijn dat ik voor u mag werken. Dat je nu met mij in een warme kroeg kunt gaan oh, oh. zitten, ja. In plaats van in barre weersomstandigheden uw diensturen te moeten kloppen. Oh, ik ben u zo dankbaar, meester. Maar dat <laughs> Mocht je de neiging voelen om aan die dankbaarheid enige concrete vorm te geven. en mijn een Arisch koffie voor uw rekening te nemen, ik zal u niet tegenhouden. Dat, dat is chantage. Noem het een gezonde vorm van machtsmisbruik. Maar er is koffie voor meneer en een deken. Alsjeblieft, heren. Dankjewel. Hoeveel moet ik u? Laat uh, zitten. Ik meende dat toch niet? Ik regel het zelfs wel, je vrouw. Ja, ja, he? dat is een optie, ja. Dat gaat ze maken. Cheers. Zo. Blue hmm. hey. Hoe moet ik nu verder, Pieter? Oh, We zijn hier pas. Met de zaak Muller. Oké, okay, we zijn dat beeld gaan bekijken. En wat doen we nu? Ja, dat is nou wel duidelijk, dacht ik. De Dierik-story verder uitspitten. De staatsveiligheid contacteren, maar liefst niet ah, langs de officiële weg. I Kwestie van geen slapende honden wakker te maken. Ik ken daar iemand. Ah, hebt jij connecties op ja, dat niveau? Niet beroepshalve, hè, Mijn vriendje? Ik ken hem. Volstaat dat niet? Natuurlijk, natuurlijk. Zou die iets kunnen regelen? Nou, kan hem alles niet spraken. Ah, ja. Doen, Guido, doen. Zo, de staatsveiligheid. Zitten er daar ook al. Homos, bedoel. ja, Ja, afaan. Enfin, Versta me niet verkeerd? Ook, ook niet. Dat jij daar iets verkeerds aan vinden, dat is dan toch het laatste wat ik zou geloven.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 We zijn er. Echo, meneer Nicolai. De Belfort van Brabant. Prachtige toren, niet? Zonder twijfel. Maar we zijn hier niet om de toerist uit te hangen. Wat wilt u doen? Goed rondkijken en vooral zien of er geen onverwachte hindernissen kunnen opduiken. Hij staat hier al meer dan 500 jaar. <laughs> ja, maar hij is niet gemaakt om hem als buiten te beklimmen. En uh, vergeet het weer niet. Het is hier beneden nog zo glad als het blijft sneeuwen. een verbetering. Dat zal nodig zijn, meneer Caprese. We hadden afgesproken mijn naam niet te vernoemen. Is waar, je wilt uh, Zullen we dan maar? De normale weg, neem ik aan. <laughs> Uiteraard. Ik kom precies geen eind halen. 366 treden. Moet je nog voor betalen ook? Dat bespaar ik u de volgende keer. Shh, niet te laat. Ik kan geen kwapen we zijn hier alleen. En die videocamera's? Dat zijn er zonder microfoon, heb ik al gezien. Maar op iedere deur die we passeren zijn er wel contactmagneten gemonteerd. Die toren is verdomd goed beveiligd. Langs binnen, toch? <laughs> Oeh, eindelijk boven. Ja. Ik moet zeggen... Als je ze straks helemaal langs buiten moet beklimmen, met 20 kilo springstof op je brug... Het is toch de bedoeling dat alleen het bovenste gedeelte van de toren wordt opgeblazen, niet? Ja, de rest moet intact blijven. Bon, dan nou gaan we eens kijken, hè. Hé, hey, hé, hey, wat doet je nu? Voor het raamkozijn gaan staan en de grip op de steden testen. Zou je niet beter vastmaken? <laughs> Waaraan? Een stap verkeerd in ieder valt tachtig meter diep. Maar meneer Caprese, hey. voor... Sorry, voor een geoefend klimmer is dat niet meer dan de eerste treden van een trapladder. Hmm, de stenen zijn minder, broos dan ik had verwacht. We zullen meevallen. Met vanin. Pieter, zet je alleen? Ja, uh, voor het moment wel. Maar op een politiebureau weet je natuurlijk nooit wie er kan binnenvallen. Waarom? Wat is het? Ik heb nieuws. Ah, over? De zaak Muller. Uh, zeg maar. Ja, uh, liever niet via de telefoon. Uh, Café-vlissingen? Wanneer? Over een half uurtje. Uh, het is echt wel belangrijk nieuws zo te horen. Uh, wel, het kan bepaalde mensen in oude schoentjes brengen. Enfin, uh, zult er zijn? Uw wens is als een bevel, maar ah. Uh... Slambal. Hm, een droge chérie voor madame mm -hmm. en voor onze Peter natuurlijk een diesel. Ja. Als het blijft schatje. Laat het u smaken, hè. Precies, Slientje, merci. Schatje, hier ook al. Oh, dat zegt ze tegen ja. iedereen. Nou, en met haar constant wiebelen. Doet ze dat ook voor iedereen? Doe niet flauw, hè. Trouwens, jij hebt dit café voorgesteld, ik niet. Jij had belangrijk nieuws. Ja. Vertel daar liever iets over. <coughs> ik ben vanmiddag op het kantoor van Dirks geweest. Heeft hij u weer laten roepen? Nee, hij uh, was er zelfs niet. Hoe? En... Ja, rond drie uur gaat hij altijd een koffie drinken in de cafetaria van het gerechtsgebouw. Gaan me toch niet vertellen dat... Jij bent toch niet binnengebroken? Ik had een sleutel. Maar een loper die ik met een smoes van de concierge heb geleend. Nee, zeg. Was dat iemand te veel geriskeerd? Ja, ik ben heel voorzichtig geweest, Pieter. En het resultaat is het risico meer dan waard. En wat dan? Ik heb ontdekt dat Dirks het autopsieverslag van Muller heeft achtergehouden. Hoe achter de Ja, ik had er hem toch al eens naar gevraagd, hè. En hij beweerde het nog niet ontvangen te hebben. Maar toen ik daar straks bij hem binnenkwam, vond ik het in de eerste schuif die ik opentrok. Je hebt het kunnen lezen? Dat ja, is snel doorgenomen, ja. Ja, en? Godstof, Pieter. Letterlijk en figuurlijk. In de maag van de Duitser zijn sporen gevonden van Trigra Lucerna en Stisostedion Luccioperca. Nou, hoe klinkt dat in gewoon Vlaams? Ja. rode poon en Pieterman. Vis? Boeijabijs. Dus poon en Pieterman zijn de typische ingrediënten van een zuiderse visop. En dan? Hoe en dan? Een zuiderse vissoep zeg ik toch. Dus niet in de samenstelling zoals die in de meeste Brugse restaurants wordt opgediend. Ja, onze Muller zal rap een overstapje gemaakt hebben naar de Côte d'Azur. Ja, maar niet alleen. Hoe? Gij gelooft dat toch niet ja. zeker? Ik zeg dat snel. Nu al vergeten wat Verkerken u verteld heeft? De man van Travel International. Ja, die beweerde dat hij Muller in geen weken had gezien. En die kon bewijzen dat hij de dag van de moord in Nice zat. Nee. Ja, waar ligt Nice? Ik weet niet hoe jij erover denkt, Pieter, maar ik vind het meer dan merkwaardig dat Muller mogelijk daar een soepje zat te consumeren op het ogenblik dat verkerken er ook was.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 Nee. Ja, waar ligt niets. Ik weet niet hoe jij erover denkt, Pieter... ...maar ik vind het meer dan merkwaardig dat muller mogelijk daar een soepje zat te consumeren... ...op het ogenblik dat voor kerken er ook was. Ziet je? De toren van het Belfort is een achthoekige constructie. En in iedere hoek ondersteunt een verticale balk het eigenlijke gebinde. Mm -hmm. En dat houdt de toren samen... Mm. Dus om het dak van de toren op te blazen, moet je dus bij iedere balk een vele springstof plaatsen. Juist, ja, juist, juist. En na de ontsteking van de bom zal de betonnen vloer iets langer stand houden dan het metselwerk. Ja. En de kracht van de explosie zal de zijmuren doen openklappen, als de wanden van een goocheldoos. Ja, jij bent expert, hè. Je mag gerust zijn, je mag gerust zijn, in kwestie van wat rekenwerk. En eens uh, de springstof hierboven is het allemaal fluitje gezet. Peter, ik dacht dat ik doof ging worden. En waren nog maar een paar klokken. U kunt u voorstellen wat het is als ze alle 47 gaan schieten. Heren, u bent de laatste hierboven. Vous êtes dernier? Uh, uh, ja, en uh, ja. wie bent u? De torenwachter. Ik kom zeggen dat we sluiten. Uh, ja, ja, het is goed, ja, we komen. Het is die veel volk vandaag, hè. u hebt geluk. Oh, maar zelfs met veel volk. Ze moeten naar beneden, hè. of ze nu willen of niet. Over tien minuten is hier alles dicht. Ja, gaat u maar eerst. Het moet anders niet gemakkelijk zijn, hè? Alles en iedereen zo wat aan het oog te houden. Vroeger was het inderdaad geen sinecure. Als je weet dat we hier ieder jaar zo'n honderdduizend bezoekers hebben. Maar nu gaat alles elektronisch, hè? Met die camera's? Die infrarooddetectoren. Zijn die er ook? Drie weken geleden in de camera's ingebouwd. Ha? interessant. <laughs> niet voor eventuele dieven. Als er s'nachts één vogeltje doorvliegt, staat de politie hier binnen de vijf minuten. Vroeger moesten we zelfs natuurlijk regelmatig de ronde doen, hè? maar nu zijn we op ons gemak. Zijn er nog nooit toeristen geweest die geprobeerd hebben zich te laten opsluiten? Wie zou dat nu doen? Snacks is daar boven ver van aangenaam. Vooral nu in de winter. Ja, dat hebben we wel gevoeld, ja. Uh, heren, u vindt het wel alleen tot beneden? Ik moet hier nog iets afsluiten. Ja, zeker. Uh, goedenavond, hè. Is dat wel verstandig, zolang met die vent te praten? Stel dat hij het zich later herinnert? Twee van de honderdduizend. Bovendien weten we nog meer over de manier waarop de toren bewaakt wordt. Zeg nu zelf: van iemand die over infrarooddetectoren detectoren spreekt, moeten we toch geen schrik hebben? middags in Nis, en s'avonds samen in Brugge, dat is moeilijk te geloven. Ja, maar niet onmogelijk, hè. Trouwens, van dat samen in Brugge, ben je daar zo zeker van? Ik heb een getuige. Ah ja, wie? Iemand die, van, die in de Mayflower werkt. Ja, maar Verkerken heeft toch ontkend dat hij daar geweest is? Ja, ah, ja. Maar één van beide liegt dus. Nou, toch de moeite waard om te onderzoeken, vind ik, hoor. Als het Verkerken is, moet hij die dag een vliegtuig hebben gecharterd. Voor een extra vlucht heen en weer naar Nis. We daar kunnen we dan toch achter komen bij de regie der luchtwegen? Ja, voor moet dat maar eens uitvissen. Ik probeer nog wat meer aan de wee te komen over Diriks. Wat hem drijft is nu wel duidelijk, maar het zijn de bewijzen die ontbreken. En jij hoopt die te kunnen leveren? Als papa Diriks een nazivriendje is geweest, dan moeten daar sporen van terug te vinden zijn in de kranten van die tijd. Ik ga een van de dagen naar de stadsbibliotheek. Ja, en ik dan? Moet ik met mijn duim zitten draaien? Integendeel. Hij gaat hier en daar op het gerechtshof discreet wat oudere mannen charmeren. Oh, wat oh, vind je nog eens een goed idee. Nee, hey, hey, hey. louter professioneel natuurlijk. Oh, ja? Maar wat komt er misschien allemaal niet aan de oppervlakte? Uit losse babbels met heren die papa Dirk hemzelf nog gekend hebben. Kijk, hier, de eerste 20 meter, dat is twee keer niks. Via die regenpijp hier zit ik binnen de halve minuut op het dak van de Halle. En voor de resterende 60 meter zult je al uw klimtalent moeten gebruiken, ja? Zeker als ik de oostelijke kant neem. Hm? Ja, waarom zou je dat doen? Omdat daar de toren het donkerst is. En als de andere kant val ik op als een vlieg op een witte muur. Een maanloze nacht zou natuurlijk ideaal zijn. Ja, dat kan ik moeilijk voor u regelen. Maar als het inderdaad gaat dooien, is er veel kans op bewolking en dan zitten we goed. Hoe lang denkt u over de klim te doen? Twintig minuten en een half uur. Reken daar een uur bij om daarboven de springlading aan te brengen en op scherp te zetten. En de tijd en de... om weer naar beneden te komen? Is maar vijftien seconden. Vijftien seconden? Met een rappelkoord. Hoe beter. Ik ben de lukke luk van de gevelbeklimmers. Vlugger beneden dan mijn schaduw. Ja, zullen we het voor alle zekerheid uh, alles samen op een uur of twee houden? Ruim voldoende. Hoe laat denkt u eraan te beginnen? Uh, rond half drie. Volgens de statistieken is zelfs de meest geharde Brugse politieman op dat ogenblik een dutje aan het doen. Nou, onderschat ze toch maar niet, hoor. Wat er ook gebeurt, hou uw radio open. Voor het geval ik iets verdacht zie. Ik wil u op elk ogenblik kunnen bereiken. Natuurlijk, ja, ja. Daar bent u de baas voor. Hiervoor ook, dacht ik. Ja, de tweede schijf. 300.000. Merci bien. Hoe zeggen ze dat ook weer? Goede rekeningen maken goede vrienden? Luister, meneer Nicolai... Wat wij met elkaar hebben heeft niets met vriendschap te maken. Het is een louter zakelijke overeenkomst. Eens een klus geklaard, zal ik mij uw naam nog nauwelijks kunnen herinneren. Ja, duidelijke taal. Uh, dat houdt u toch niet tegen om even uit de bol te gaan? Wat bedoelt u? Ik heb champagne caviar in de koelkast aan.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 En eens uh, de springstof hierboven is het allemaal fluitje van een cent. hershaft herschaf, ik heb zojuist bericht ontvangen uit Brugge. Ja. Onze operatie daar komt in de beslissende fase. In de duurfase. Ah, benaien. Ja. Ik heb een kleine berekening gemaakt. Het gaat ons minstens 5 miljoen D-mark. Baba Heinz, bitte. Wat betekent 5 miljoen D-mark voor ons? Die Brugse regio is honderdmaal meer wert. En bovendien krijgen wij de haven als toemaatje. Je, je weet toch ook hoe belangrijk, wie wichtig Zeerbrugge is? Ja, en vergeet de meerwaarde van de restaurerende huizen niet, Heinz. 200 panden met de meerwaarde van elk 25.000. Vind je dat Voldoende voor restaureren van een stukje toren. Ja, van hieruit in Oostenrijk lijkt het allemaal simpel. Wij plannen een aanslag op het Belfort. Wij zijn daarvan overtuigd dat hij die bruggelingen op de knieën zal dwingen. Maar als dat toch niet gebeurt, wat dan? We kunnen ja, toch niet. niet alle monumenten oplossen. Ja, waarom niet? Nee, nee, nee. Vergeet de 3000 nieuwe woningheden van het polderproject niet. Ja, als dat er komt. Als dat er komt ja. Het stadsbestuur zal niets anders kunnen dan zijn akkoord geven. Met de winst daarvan kunnen we snoots, de helft van Brugge reconstrueren. Kijk maar naar Basso. ...kein mens merkt dan nog het verschil. Wij zijn een expansief bedrijf, Hans. Winst komt op de eerste plaats. Wij hebben de lage landen nodig. En Vlaanderen is een prooi bij uitstek. Ja, absoluut. Vijf miljoen mag er ons niet van. We houden onze plannen door te zetten. En nee, hm. Wat als de hele toren het Angst. Nee, nee, nee, nee. Ik heb ik niet te zeggen over die financiële, dan wel over die psychologische risico. Hm. We mogen het in Vlaanderen wel vergeten als zoiets uitkomt dat wij die aanslag hebben bedacht. Dat gevaar bestaat niet. De man die de bom plaatst is een Waal, Nicolai heet hij, geloof ik. Een uur na de ontploffing krijgt de politie een tip en wordt de arme man opgepakt. Volgens het scenario dat Müller al nog bedacht heeft, zal het Belgisch gerecht de dader in verband brengen met het MBR. Een Waalse extremistische beweging. De Vlamingen worden tegen de in met harnas gejaagd... en wij blijven ja, buiten schuld. Met een burgeroorlog zijn wij toch ook niet gediend? Maar zover komt het dan nooit hoogstens proces... dat voor de nodige beroering zal zorgen. Dat sleept enkele jaren aan, dooft dan langzaam uit... en niemand denkt dan nog aan ons. Stim, stup, stup. En nogmaals, project, dat project kan niet mislukken. Door een slecht toeristisch beleid zal Brücke de komende jaren... ...zeer veel belastinggeld verliezen. De stad kent nu al met een schuld van 400 miljoen D-mark en privatiseren. Dat is mode. Ik kan me toch niet voorstellen dat de bruggelingen massaal hun stad gaan verlaten... ...om zich ergens in de polders te vestigen. Dat doen ze nee. zeker als de huurprijzen van de nieuwe woningen in het begin laag worden gehouden. En ja, daarbij, daarbij, ja. daarbij. Een onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste autochtonen de stroomtoeristen böse zijn. De stad gaat gebukt... Onder die overlast. Mm. En niemand voelt zich hier nog zu Hause. Mm. Kijk naar Venedig, ja. Daar is het toch gelukt. De stad werd een luchtmuseum zonder bewoners. En dat is precies wat we nodig hebben. Het verschil met Venedig is dat we daar niets in de pap hebben te broeken. Terwijl we in Brugge meer dan één voet aan de grond hebben. U meinst verkeer van Travel International? Natuurlijk. Blijft hij betrouwbaar? De man werkt zich uit de naad om bij ons genootschap te komen. Hij laat ons zeker niet in de steek. <lacht> Ik stel voor, Karl, dat we hem nu al een uh, aanmoedigingspremie geven. Aanmoedigingspremie? Ja, commandeur in de orde van de genootschap En hij eet nog voor jaren uit onze hand. <lacht> Met versavel? Ah, Stefan, ja. Ja, ja. Uh, wa wacht even, Stefan. Nog een blik. Pieter. Ja? Ik heb Stefan aan de lijn. Stefan? Ja, Stefan van de staatsveiligheid. Ik heb je toch gezegd dat ik daar iemand kende. Oh ja. En? Hey, ik weet niet. Ik ga horen wat hij te vertellen heeft. Oké. Okay. Hallo? Hallo? Ja? Stefan, zeg het maar. Nee, dag, wat commissaris. Karin. Het is die waar? Alsjeblieft. Zolang? Zeg, als je nog eens zo'n jobje voor ons hebt. Wat is dat? Ah, je wou toch zo rap mogelijk een eerste verslag? O ja, van die videobeelden. Boeiend we, ja. <laughs> kan ik me oh, voorstellen. Vijf museums. In elk museum een bewakingscamera of tien. We hebben met een hele ploeg uren beelden gevisioneerd. Je zou van minder in slaap vallen, weet je. Uh, dat is natuurlijk het laatste wat je mag doen. Ja, veel verschil zou het niet maken. Je hebt niet veel gezien, zeker? Niks. Of enfin, veel lege zalen. En ook wel eens een traag voorbij schuivende bezoeker. En af en toe een klauw die een camera had ontdekt en daarna begon te zwaaien. Maar iets gedacht, nu? Maar nou, toch zult je verder moeten doen. Maar gaat niks anders. Het is te belangrijk als we op die manier een volgende bomaanslag kunnen verijdelen. Of in de hand werken? Hoe? Ik zie het al staan in de krant. Suf gekeken, Brugse ja, agenten ja, ja. blaast hele batterij videomonitoren de lucht in. Het zit er dik in, hè, commissaris? En zeg niet dat je niet gewaarschuwd zijt, ja, hè? Ja, ja, ja. Tot morgen. Ja, man, dat. Ja, is goed, ja, morgen. ja, hartelijk dank, hè, Stefan? Ja, zeg, en tot nog eens, hè? Absoluut. Groetjes. Op. Bingo. Goed nieuws, van vriendje? Ja, ja, over uh, Le Mouvement Allons revolutionaire. Welke zin? Wel, we mogen het vergeten. Het is niet meer dan een splintergroepje dat al meer dan tien jaar is opgedoekt. En het enige wat hen toen kon aangevreven worden is het verspreiden van anti-Vlaamse pamfletten. Er is geen sprake van dat zij iets te maken kunnen hebben met de dreigbrief. Of met de aanslag op het beeld van gezellen. Oké, okay, het NWR terug naar af. Ja, maar wie of wat is dan diegene die geprobeerd heeft het hen allemaal in de schoenen te schuiven? <laughs> Je mag drie keer raden. Dieriks, Dieriks of Dieriks? Uitstekend. Komt de volgende vraag. Welke terroristische organisatie heeft er dan, blijkbaar met de medewerking van onze onderzoeksrechter, wel op bruggen gemunt? Geen idee. Met bomaanslagen hebben we hier helemaal geen ervaring. Als je die van 67 vergeet... Hoe 67? Stefan heeft me er net op gewezen. Onbekenden hebben toen een krachtige bom laten ontploffen, vlak voor het gerechtshof. Misschien moeten we dat eens opnieuw uitspitten en vinden we een link met wat er nu gebeurt.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 Misschien moeten we dat eens opnieuw uitspitten... en vinden we een link met wat er nu gebeurt. Natuurlijk hebben ze dat hier in de stadsbibliotheek. Is het niet in het origineel, dan toch op microfilmen? Oh, sorry, sorry. In bibliotheken is stilte heilig, Pieter. Daar is de balikomp. Goedemorgen, heren. Morgen. Wat kan ik voor u doen? Mijn collega en ik willen de jaargang 1967 van het Brugs Hanseblad even doorkijken. Kan dat? U bedoelt de volledige jaargang. Is dat het probleem? Nee, dat is een heleboel papier. Neemt wel vast plaats. Over enkele minuutjes hebt u wat u vraagt. Okay. Oh, dat u ondertussen dit formulier invullen. Komt u nou? Vriendelijke jongen, hè? Absoluut. Daarom dat ik maar niks gezegd heb. Goedendag. Ja, ieder diertje is een plezier, ja, hè? Ah. Die doet ah, ja. Dat ze er nog niet aan gedacht hebben die hier een klein baard te installeren. Het is de bedoeling van een bibliotheek. De geest te voeden, Pieter. Niet het lichaam. Een geestrijk drankje zou dus per trek kunnen. Ah. Als heren. Dank u. 52 nummers, een paar honderd bladzijden. Ik had het u gezegd. Heeft niks hoor. Wij hebben tijd. Bedankt. Plezier ermee. Dank u. We hebben helemaal geen tijd. Ach, dat is een kwestie van iets te zeggen. Nou, die blonde knaap nog eens in de blauwe ogen te kunnen kijken. geef ja. nou, hier. we aan beginnen. Heeft die van de staatsveiligheid ook gezegd... Die ...welke maand die bomaan werd gepleegd? Nee, nee. Dan moeten we dus die hele stapel doornemen. Ja, elke beurt een maand, dat moet lukken. Oh. God, ja, dat was toen. Wat? In 67... Dat cirkelen bruggen van eerste naar derde is gezakt door omkoperij. Peter, ja? wij zoeken naar sporen van corruptie bij gerecht, niet bij sport. Natuurlijk, ja, maar mijn oog valt er juist op in de... Dat... Ik heb de slangen weer op hun staart getrampt. Ja. Oké, okay. okay. ik zwijg goed. Hier heb ik iets. Over die aanslag? Mm -hmm. Luister. In de vroege morgen van maandag 13 februari omstreeks drie uur ontplofte op de Burg een krachtige bom. Het tuig was voorzien van een tijdmechanisme en bevond zich voor de toegangspoort van het Justitiepaleis. De verontruste bewoners snelden toe in hun nachtgewaten, na met ontsteltenis kennis van de enorme ravage. Zo werd er een onvoorstelbare schade aangericht aan de eeuwenoude glasramen van de Heilige Bloedkapel. De bevolking reageert geschokt ja, ja, op deze barbaarse... er maar over. Staat er iets in over mogelijke daders? Ech, ja, voor zover ik kan zien, mene. In een volgend nummer misschien. Hier. Ja. Mm -hmm. Hier? Ja. Mm -hmm. Dat is echt veel. <laughs> Niet veel minder dan een staat dat het parket willekeurig een aantal verdachten heeft gearresteerd... maar dat de hele affaire bij vlug wordt geclasseerd. Dat klopt dus, hè. Wat Stefan heeft gezegd. Er is in deze zaak geen ernstig gerechtelijk onderzoek gevoerd. Met andere woorden, veel wijzer gaan we hier niet van worden. Tijd dus voor een duvel. Ja. We zullen die schone jongens een stapel papier teruggeven. Wacht, toch eens even, Pieter. We zijn nu hier. We kunnen toch nog wat verder snuisteren. hè? Die, hey, dit bijvoorbeeld Vitello Caprese gearresteerd. Wie? Ja, herinner jij die zaak niet, hè? Een vechtpartij in een nachtclub in Knokken. Vijf mensen worden opgepakt onder wie Vitello Caprese. Een notoire gangster met standplaats Marseille. Ah ja, ja, je het zegt... Ging dat niet om een afrekening? Caprice beweerde dat de nachtclub-eigenaar hem nog een miljoen schuldig was. En toen de man weigerde te betalen... hebben zijn trawanten hem nogal hardhandig aangepakt. Ja, er waren moeilijkheden met proces. Caprice eiste dat hij voor een Franstalige rechtbank kon verschijnen. En ik geloof, ik geloof dat hij zijn zin heeft gekregen. Naar Bergen is verwezen en daar... ...daar met de voorwaardelijke straf is vrijgekomen. Nou, dat kan allemaal wel waar zijn, maar wat heeft dat te maken met de bomaanslag van toen? Peter, en zeker met die op Guido Gezelle. Weet je, weet je wie toen ook al onderzoeksrechter was? Toch niet dieriks. Himself. Oh, Guidoke. Je moet nu niet overal spoken gaan zien. Pieter, nu ik erover spreek, hè, zijn er weer een boel dingen die terugkomen. Uh, ben je vanavond thuis? Natuurlijk. Goed, ik ga het dossier van die caprice nog eens doornemen. En als ik iets ontdek dat de moeite loont, dan kom ik langs, oké? Okay? Geen bezwaar. En alles liever dan hier nog een minuut langer te worden weggesist. MUZIEK Pieter, je gaat je oren niet geloven. Die caprese, hè? Oh, het is gewoon niet fort. Het is gewoon niet fort. Ja, het zou een beetje helpen als je rustig ging zitten om te vertellen. Ja. Vind je niet? Zo. Pieter, het typlitsmeer. zegt je dat iets? Niet zo direct, nee. De nebelongenschat, die zou daar begraven liggen. Affair, begraven hebben gelegen. De wat? Het schout van de nazi's. De Duitse pers heeft er in de jaren 50 heel wat aandacht aan besteed. Het weekblad Stern heeft er zelfs een heuse zoektocht naar georganiseerd. Naar het goud. En? Hebben ze iets gevonden? Ja, kisten vol valse dollars en ponden. Geen goud? Nee. Maar geef toe, waar rook is, is er vuur. Ja, dat is allemaal interessant, maar ze gingen toch over die caprese hebben. Ja, daar kom ik zo aan. Uit wat ik heb teruggevonden in het dossier... ...blijkt dat de een van de bendeleden verklaard heeft... ...dat ze in 67 net van het tiplits meer terugkwamen. Maar en toch niet dat Caprese en zijn bende het goud hadden geborgen? Niemand, en zeker Dirik niet, die hen toen wel geloven. Maar als ik u nu vertel dat de tiplits meer op een boogscheut van Alt-Auzee ligt... ...waar de Amerikanen de Madonna van Michelangelo hebben teruggevonden. Naast vele andere kunstschatten En dat ook Haltstad niet ver uit de buurt is. De geboorteplaats van Dietrich Müller. Wiens dood Dirik's duidelijk om... De de een of de ander reden wilde wegmoffelen. Als je dat allemaal bekijkt, dan is dat zo'n... Zo zo'n onwaarschijnlijk wespennest. Dat het, dat het geen toeval meer kan zijn, Pieter. Dat het allemaal met elkaar moet te maken hebben. Als ik u nu vertel dat de iets meer op een boogscheut van Alt-Auzee ligt... ...waar de Amerikanen de Madonna van Michelangelo hebben teruggevonden. Naast vele andere kunstschappen. En dat ook Haltstad niet ver uit de buurt is. De geboorteplaats van Dietrich Muller. Wiens dood Dieriks duidelijk om de een of de ander reden wilde wegmoffelen. Als je dat allemaal bekijkt, dat is dat zo'n... Zo zo'n onwaarschijnlijk wespennest. Dat, dat het geen toeval meer kan zijn, Pieter. Dat het allemaal met elkaar moet te maken hebben. Guido, we moeten opletten dat we ons bij de feiten houden. Feiten zijn heilig, ik weet het, nou, maar... Voilà, en hoe ver staan we daar? Voor een hoop raadsels, je zei het zelf net. Laten we eens proberen er wat orde in te brengen. Ten ja. eerste, Dietrich Muller... ...zoon van een SS-officier... ...die destijds verantwoordelijk was voor de roof van de Madonna van Michelangelo... Ja. ...wordt vermoord na een avondje uit. Dat hij vermoedelijk heeft doorgebracht in het gezelschap van Maurice Verkerke... ...de grootste toeroperator van Vlaanderen. Iets wat diezelfde Verkerke ten sterkste ontkent... ...omdat hij op datzelfde ogenblik in Nis zou geweest zijn. Juist. Ten tweede, Adriaan Finkel... ...een belangrijke getuige in deze zaak... ...komt enkele dagen later om in een brand. Ja. Ten derde... Onderzoeksrechter Dieriks, van wie geweten is dat zijn vader bevriend is geweest met SS-officieren, laat in 67 Caprese en zijn bende, die nota bene verdacht worden van het bergen van het nazi-goud, overbrengen naar Bergen, waar ze zo goed als vrijgesproken worden. Deze overbrenging gebeurt kort nadat een bomaanslag het centrum van Bruggen op zijn grondvesten heeft laten daveren. Ten vierde, een nieuwe bomaanslag, dit jaar dan. Hij wordt opgeëist door een terroristische organisatie die nauwelijks iets te betekenen heeft. En opnieuw is onderzoeksrechter Dirks daar om zich met de gang van zaken te bemoeien. Klopt. En ten vijfde? Ten vijfde? Mm -hmm. ah, er is ook nog de getuigenis van Natasja. De link van verkerken met de immobiliesector in Brugge. Ja. De mogelijkheid dat Muller ook in Nis is geweest. Hier wel. Ah. Zelfs als je je tot de feiten beperkt, wordt het allemaal zo complex. Hè, dat een kat de rare jongen niet meer in terugvindt. Miljarden, hoe geraak we er ooit nog uit? Met Travel International, goedemorgen. Kunt u mij doorverbinden met meneer Van Kerk, alsjeblieft? Zeker, meneer, wie mag ik aanmelden? Onderzoeksrechter Dirks. Nou, Maurice. Goeiemorgen. Ik denk dat we eens moeten praten. Ja, ik kan me al voorstellen waarover. Ja, niet via de telefoon natuurlijk. Zeker niet. Heb je vanavond tijd? Dan reserveer ik iets in de plume d'or. We kunnen daar privé eten. Niemand die ons samen kan zien? Alleen de patron en die staat nog in het krijt bij mij, dus... Oké, oké, oké. Half acht? Perfect. Tot dan. Daar. Ik je dat ik vannacht geen oog heb dichtgedaan? Ik geloof dat niet alleen, ik zie het ook. Heb ik zo'n pannenkoeken gezegd? Moi, ik zou het niet zo plastisch durven uitdrukken, maar je komt dicht in de buurt. Ja. Verkerken en dieriks. Dieriks en verkerken. Ik nee. heb de hele tijd liggen piekeren. Hoe kunnen we bewijzen dat ze onder één hoedje spelen? Pieter, we moeten het blijven zoeken in het verleden. Het nazi dus? Ja, natuurlijk. Het kan bijna niet anders of hun vaders hebben mee mogen aanschuiven toen de potwets verdeeld. Het zou trouwens een en ander duidelijk maken. Zoals? Pieter, heb jij je nog niet afgevraagd hoe te verklaren is dat de verkerkens in de jaren zeventig... van een familiebedrijfje dat al een tijdje rustig aan maar ze plotseling een heus een multinational hebben kunnen maken? Eh, onderzoeksrechters verdienen zeker een mooie boterham... maar voor de way of life die de heer Dierikster al jaren op nahoudt... is volgens mij een beetje meer nodig dan de maandelijkse bijdrage van Vadertje Staat. Morgen van in, gezavond. Morgen, eh, commissaris. Een eh, zware nacht gehad van in. Nee, waarom? Ik heb er wel een onder je ogen om een zeehond jaloers te maken. Een aanmoedigend woordje van collega's is altijd prettig om de dag te beginnen. Niet waar, commissaris? Oké, uh, oké. Okay, okay. Ik dacht er we dat kunnen we uh, Hiermee misschien wel. We krijgen bezoek morgen. Van? Commissaris Moonsma heeft meer nieuws in verband met de dood van Finkel. En daarvoor komt hij zelf van Groningen naar hier. Ja, hij wilde niks kwijt over de telefoon. Ik heb gezegd dat gij de zaak volledig in handen hebt en dat hij alles met u moest bespreken. Wil dat zeggen dat ik morgen een hele dag met die Hollander moet optrekken, commissaris? Ja, vriendelijk ontvangen, ja. En er achteraf voor zorgen dat de zaak Muller en Finkel zo rap mogelijk van de baan is. Oh, en uh, nog iets, hè. Kruip vanavond maar niet te in uw bed, hè. Die Hollanders zijn uitgeslapen kegels, <lacht> Hoe vind je dat? Ja, als je het maar voor zeggen hebt, dan. Vallen als van een zeehond, de dus zeevraag. Piet. Zeehonden heb ik in Wallen. Mm. Heerlijk, die kreeft. Ja, de plume daar is er voor bekend, Maurice. Hij smaakt nergens beter dan hier. Ook niet als er iets op je maag ligt. Zwijg, Maurice. Ik maak me ongerust. Loopt die vanin je te veel voor de voeten? Die vanin niet alleen. Doe zoals ik. Scheep hem af met een waterdicht alibi. Als ik dat maar raad, ja. Want nu is er ook die Hannelore Martens. Wie? Een jonge substituut en een vriendin van vanin. Ik hoor dat ze bij verschillende oudere magistraten en advocaten... aan het polsen is naar de rol van papa in de Tweede Wereldoorlog. Ik roep haar tot de orde. Dat heb ik al gedaan. onder bedekte termen natuurlijk. Als ik al te nadrukkelijk ga optreden... maak ik zeker slapende honden wakker. Ik kan haar toch niet laten begaan? Ik vrees dat ik het dossier over Muller niet lang meer geheim zal kunnen houden. En jezelf de das omdoen. Kom maar. Ik kan geen kanten meer uit, Maurice. Maar dat is toch het laatste? Enfin, oh, Benoit. Denk nu eens twee minuten na. Je bent niet de enige betrokkenen in deze zaak. Hmm. Ga je jouw vader en de mijne te schande maken? Ga je jouw fortuin en het mijne te grabbel gooien... omdat een paar al te ijverige flikken broed hebben geroken? Je moet ingrijpen en snel... Zijn zonder twijfel al politiemensen voor minder ernstige zaken op een zijspoor gezet. Of niet soms?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 Zeker dat hij over Brussel komt, onze Nederlandse collega. Hoe anders? Met die direct Groningenbrugge misschien. Kent hij ons? Moosma, geen idee. Maar de Kees zal hem wel een tip hebben gegeven, zeker? Uitkijken naar een oudere homo in politie... En naar een nog oudere hetero met een wat inzijdig gevoel voor humor. Vooral dat laatste moet de zijn. Waar gaan we hem naartoe? Ik heb een tafel gereserveerd in het Mozarthuis. huis komt slechter. Als het ook Fred La Princesse is, waarom niet? En het is alleszins prettiger dan uurlang op een kantoor te zitten telefoneren. Waaracht je dat van plan? Ja, ik moest toch proberen uit te vissen of het kon dat Muller en Verkerken s'middags in is en s'avonds in Brugge zijn geweest. Dus niet voor morgen, dus? Voor Bruinhoven en Karineels. Ik heb hem opdracht gegeven alle chartermaatschappijen, vliegvelden en vliegveldjes op te bellen. Ze moeten te weten komen of er die dag extra vluchten van en daar niet zijn geweest. Ik, ik neem aan dat ze daar wel een paar uur zoek mee zijn. Slavendruider, van wie zou dat geleerd hebben? 10 uur 43, dat is hem. Wie jij iets? die kleine dikke machine. Nee, die is met zijn vrouw. Daar, die kale, met zijn diplomatenkoffertje. Ah, ook niet. En die grijze is hem dan niet? Wat? Wacht, neem ons maar. Hallo, hoe dit? Nien, nien, excuseer me maar. <laughs> zo komen we er niet. Ja, de vraag is, hoe ziet zo'n Groningse commissaris er eigenlijk uit? Groot. Blond en met een goed oog voor wie hem staat op te wachten. Commissaris Mosma! Twee voet Aangenaam. Van in, dit is mijn collega Versavel. Hallo. Prettig kennis te maken en blij dat ik er ben. Jezus, weet je dat ik van zeven uur vanochtend onderweg ben? Ja, dat terrein is altijd een beetje Leiden. Zeg dat wel. Ik neem aan dat u honger hebt. Nou, om eerlijk te zijn, een broodje zou er wel in gaan. Meneer Monsma, een broodje. Dit is Vlaanderen. Broodjes, dat is voor bij de koffie. Zullen we eens lekker gaan tafelen? Als ik het woord zeggen, Deze jongen heeft geen bezwaar. ik heb Met de Belgium International Air Company... Politie Brugge. Ja, was het was wel deze. Kunt u me zeggen of uw firma onlangs nog met passagiers op Nies heeft gevlogen? Ah, u doet, ja. u doet alleen vrachtvervoer? Oké. Okay. Ah, nee. Ja, dat is... Nee, nee, nee, dan kan dat niet. goedemiddag, uh, Excuseer ze voor het storen. Niks, zie. Nop eens. de knop. Ik hier even varen, André. En we zijn er maar verwege die lijst, hè? Ja. Alleen dat er in zo'n klein land zoveel gevlogen werd. wist je dat? Nee. Maar wel dat ik ze stel ik aan z'n avonds, Yvelina. Nou, we zijn hè? <grijpte> de kaffee, Karin. Oh, je nooit zo lief zo willen Kik, oh, nee. Kijk, ik bel er nog hier niet. En toen is het brek. Ja. Oh. Okay. Hallo, met de Flemish Charme Company? Ja, politie hier van Brugge. Kunt u mij zeggen of, um, of u op zaterdag 6 november op Nice heeft gevlogen? Ja, André. Ja. Bingo, lust ik je rap mee op de tweede linnen. Wacht, wacht. Ja, ja, zegt u het maar, mevrouw. Dat was een zaterdag. Ja. Ah ja, dan is een van onze toestellen inderdaad over en weer naar Nice gevlogen. Vanuit Deurne. Inderdaad. En kunt u me juist zeggen wanneer? Uur van vertrek en aankomst bedoel ik. Ik kan u alle informatie geven die u wenst, ook in wie's opdracht we gevlogen hebben. Ik heb het hier allemaal voor mij op het scherm. En wie was dat dan wel? Een reisagentschap. Travel International uit Brugge. Nee, Kinderman uit Duitsland. Het is geweldig. Hoe heet zo'n steen, zei je? Altamira steen. Ze verwarmen die vooraf in een oventje tot die gloeiend heet is. O, o, een paar honderd graden. Minstens. Ja. En dan kun je er nog ruim een uur hier aan tafel zelf je vlees opbraten. We, we, we wel geregeld zout strooien of paktaan? Ja, dat heb ik al gemerkt. Maar nee, echt, het is geweldig. Het is de eerste keer dat ik zoiets eet en lekker dat het is. Ja, u laat er zelfs ons een beetje voor op onze honger zitten mee, Moms. Ja, wat? Oh ja, natuurlijk. En trouwens, het is dus gewoon Jasper, hè, we gaan hier niet, meneer. Jullie hebben natuurlijk al suf zitten piekeren over wat ik te vertellen heb. <tie> Wij voelen ons een beetje zoals die steen daar, brandend van nieuwsgierigheid. <tie> Goed, laat ik jullie gedeeld niet langer op de proef stellen. We hebben een dagboek gevonden. Ja? Van Adrian Finkel. Het lag in de bankluis die we na zijn dood hebben geopend. Het vertelt een zeer merkwaardig verhaal. In verband met de moord op Dietrich Muller? Ja, nee, in verband met de voorgeschiedenis: het mogelijke waarom. Het belangrijkste dat erin staat heeft zelfs meer te maken met de vader van Finkel dan met al de rest. De zoveelste vader die ter sprake ja. komt. Pardon? Ja, dat leg ik straks wel uit Nee, maar Jasper, ah. Gaat u je alsjeblieft verder. Ja, en de reden waarom ik erop stond zelf naar Brugge te komen en niet te bellen of te e-mailen... ...is dat het dagboek hier en daar bijzonder explosief materiaal bevat... ...dat best niet te vlug in de openbaarheid wordt gegooid. Ik heb het dan vooral over de Madonna. Het beeld? Van Michelangelo, ja. Ik neem aan dat elke Bruggeling dat als een zeer waardevol bezit ervaart... Ja, het is een stuk van de Brugse ziel, zeg maar. Dat vreesde ik al, ja. Vreesde u? Ja, omdat met wat ik te vertellen heb ik niet anders kan dan op dat zieltje te trappen. Is het zo erg? Nou, ik zal eens even proberen. Hoe zouden jullie reageren bij het nieuws dat het beeld waar Brugge zo trots op is... geen echte Michelangelo is, maar een kopie? Wat brief? Precies. Dat is nou net wat ik bedoel. Het beeld? Van Michelangelo, ja...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 Dat is nou, dat wat ik bedoel. Een vervalsing. Dat kan toch niet? Ik wil zeggen, niemand kan Michelangelo kopiëren. Volgens meier Finkel wel. Zo heette de vader van Adriaan, Meir. Het is zijn verhaal wat onder andere in dat dagboek werd opgenomen. Een verhaal, gezegd hetzelfde. Het kan best gefantaseerd zijn. Nou, de realiteit van de uitroeiingskampen was zo vreselijk... dat fantaseren niet echt hoefde. Uitroeiingskampen? Is die Meir. De Vinkels zijn of enfin, Waren Joodse mensen, dat had u misschien ook al vermoed. Met zo'n naam. En net zoals zoveel van zijn lotgenoten, is Meir Vinkel opgepakt door de nazi's en door een hel gegaan. Gelukkig heeft hij het overleefd. Vooral voor hem natuurlijk, maar ook voor ons, anders waren we nooit te weten gekomen wat er precies is gebeurd. En dat is? Details zal ik u besparen. Het volledige dagboek moet u achteraf maar zelf eens op nalezen, maar het komt in grote lijnen hierop neer. Van Mier Finkel en van enkele van zijn medegevangenen was geweten dat het kunstenaars waren. Mm -hmm. Schilders vooral, maar ook uh, tekenaars, etzers en hier en daar een beeldhouwer zoals Meier. De nazi's dwongen hen stevast schilderijen van grote meesters te kopiëren. Ik kan al raden wat ze meededen. Ze verkochten het voor grof geld of zingen ze het zelf op in hun eigen protzerige salons. <laughs> en op zekere dag, de oorlog was toen al ruim vier jaar bezig... ...werden Meier en zijn vrienden bij de unterschaafvuurder van het kamp geroepen. Hij had een karwei voor hun, zei hij. En zesvuurer Müller wou dat ze een beeld voor hem kapte. Müller? Staat die naam erin? Zeker weten. Zoiets verzin je niet, hè? Alles in orde, heren. Stel nog ja, wat goed? Ja, gast ja, van alsjeblieft nu niet. We zullen nu wel roepen. He? Expert, he? Ja, die kiest ook zo'n moment uit. Uh, sorry, vertel verder, Jasper. Dat het geen gewoon beeld moest worden, hadden ze snel door... toen ze in hun atelier het grote blok Carrara-marmer zagen staan. Vijftien gevangenen hadden het daar neergezet. Een verwondering sloeg om in verbijstering. toen de Duitsers het doek wegtrokken van een ander beeld. dat daar ook dezelfde morgen was binnengebracht. Mm -hmm. Meyer herkende het onmiddellijk. En dit moesten ze namaken. en Major Muller wilde het binnen de drie maanden. drie maanden om een Madonna van Michelangelo na te maken. hier besefte dat het zo goed als onbegonnen werk was. maar ook dat argumenteren met die moffen niet zou helpen. Ze hadden dus geen keuze en ze zijn met de moed ter wanhoop op aan de slag gegaan. En? Het is hen gelukt. Door 18 uur of meer per dag te kappen, te schuren en te polieren. Ja, ja. ja. Maar de Natie's hebben er niet veel plezier aan beleefd. Want toen het af was, hebben ze het hals over kop moeten achterlaten... omdat de Amerikanen hen al op de hielen zaten. Is het dan dat beeld dan? God nee, zeg. Wat? Nou, na de oorlog is het zogezegd teruggebracht. Zogezegd, ja. Inderdaad. Want het is niet moeilijk te raden over welk beeld het toen ging. En het origineel, uh, wat is dat dan? Maar twijfel je daar nog aan, Pieter?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 De van de Vlaamse Chartermaatschappij. Ja. Uh, de gang ten Engel en dan Sneusweg. hoe zegt u? Sneus? Naar links, ja. je bedoelt schijn. En dan nou, niet wezen zo, mij, metammeke. Met jouw Tokia, maar niet met je hè. <laughs> Alleen bedankt, we vinden het wel. Hoe ik kun niet missen om in de luchthaven van Duinen verloren te lopen met een straffe zin. Ja. Godverdikke, en zegt roeit. <laughs> <laughs> ja. André, Sneus. Ken je die dad? Wanneer? Mijn kennis van Panthers ziet dat gewoon niet veel verder dan. Allee, zeg. Zie je nou niet, hè? Allee, Iris. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben agent Neels en dit is agent Bruinogen van de Brugse politie. Ik heb vanmorgen met u gebeld in verband met die extra vlucht naar Nice. Ja, dat is juist. U zou voor ons een afspraak met de piloot regelen. Hij is hiernaast, ik ga hem even roepen. Dank u. Jean-Paul? Ja, wat is dat Wat is dat? Die van Brugge zijn niet. Huh? Schat, een joker wordt jij dat? Dat zie je precies nog een sfeer in, hè? Dat, dat, dat, dat zouden wij in Douwerstraat ook een keer moeten proberen is je hij met zoete koekskeur? Ja, we moeten ze direct dan bij hen met appelbollenkeur. <laughs> Goedemiddag, Jean-Paul Bruilands. Uh, agent Niels, hier. Uh, uh, agent Bruinhoog, aangenaam. Ik heb begrepen dat u informatie wenst over die vlucht, zeker hè, van de zevende van vorige maand. Dat klopt. Mag ik vragen waarvoor? Het is niet mijn gewoonte dat zomaar vrij te geven. Oh, het is geen kwestie van zomaar, hè, meneer Bruilands. Het houdt verband met een misdaad. Een moord. We verwachten van u natuurlijk alle medewerking. U zou toch niet willen dat we de procureur van Antwerpen op de hoogte moeten brengen van... ...ja, hoe zou ik het zeggen, enige obstructie van het onderzoek? Uh, nee, natuurlijk Ach, niet. God. Ja, veel kan ik u toch niet vertellen. Ik ben die dag twee mannen gaan ophalen in Nis. Ja? Op minder dan drie uur was ik terug. Mm -hmm. Ze zijn uitgestapt en ze moeten onmiddellijk met een wagen weggereden zijn. Ik heb ze niet meer gezien. Ja, maar uh, zou u ze nog herkennen? Oh, Eén misschien, en dan nog... Nog drie, vier weken. Waarom maar één? Ja, dat die andere de hele tijd een dikke sjaal voor zijn gezicht droeg. Ook tijdens de vlucht? Ja, ja. Huh. Hij had last van een tandvleesontsteking of zoiets. Nou ja, ja. Enfin, dat is wat ik ervan begrepen heb. Uh -huh. Ja, veel heeft hij niet gezegd. Bekijk die twee foto's eens, meneer Bruilands. Uh -huh. Deze was er zeker bij. Dat was een man zonder sjaal? Ja. Muller. Muller.